7 uur. De Radio 1 Sportszone. Bucela Carrasso en Tom van Heck. De komende half uur gaan we het hebben over de voorstelling Pleinvrees. Een voorstelling waarbij voorbijgangers kunnen meedoen. Ook aandacht voor een graf dat is gevonden op de Dutchbed Compound in Srebrenica. Nu eerst het nieuws. Het NOS nieuws van 7 uur met Mark Visser.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 Precies een dag voor het begin van de Olympische Spelen... was Twitter eind van de middag een tijdje niet bereikbaar. Juist tijdens de Spelen wordt veel extra activiteit verwacht op het sociale medium. Zo werden tijdens de finale van het EK Voetbal... meer dan 15.000 tweets per seconde verstuurd. Onder meer Nederland, Groot-Brittannië en de VS was de site niet te bereiken. Inmiddels werkt Twitter vrijwel overal weer. Op de site staat nog wel een waarschuwing... dat het laden van berichten langer kan duren dan normaal. Een woordvoerder van Twitter kon niet zeggen wat de oorzaak was van het probleem. Het weer dan nog. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het opnieuw zomers warm met 25 tot 30 graden. Eerst is er nog veel ruimte voor de zon. Maar in de middag kan het weer dan omslaan en kunnen er onweersbuien ontstaan. ANWB Verkeersinformatie op de A10-ring de amsterdam west richting Zaanstad... staat voor de al 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar stond een auto in brand. Alle reisrokken zijn weer open. Tussen de knopen De Galder en Sint-Annebos nog 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 4 minuten over 7. Nederlanders kunnen goed klagen, maar kunnen we ook iets doen? Lotte van den Berg stelde zich die vraag en maakte daar een theatervoorstelling over. En de Makassa-buurt in Amsterdam heeft een lokale munt, de Makkie. Wat kun je daarmee kopen? Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Op de Dutchbed Compound in Srebrenica is vandaag een graf gevonden. In de moslim werden in 1995 zo'n 7000 mensen... die onder bescherming stonden van de Nederlandse militair... gedeporteerd en uiteindelijk vermoord. Nu was het al bekend dat er op de compound mensen begraven lagen... eerdere pogingen het graf te vinden, mislukte. Dion van den Berg is van IKV Pax Christi. Goedenavond. Goedenavond. Ja, En, en IKV is er bij betrokken geweest he, om, om dit graf... Te vinden. Hoe is dat gegaan? Ja, we hebben samen met een aantal Dutchbetters alle informatie verzameld uh, die beschikbaar was. In een laatste ultieme poging om toch dat graf te vinden. Na twee eerdere pogingen die mislukt waren. Dus we hebben gebruik gemaakt van uh, foto's die Dutchbetters zelf gemaakt hebben. Van luchtfoto's van het Joegoslavië tribunaal Van verklaringen van tientallen Dutchbetters zelf, uh, de, de boeken, de notities die geschreven zijn over Srebrenica. Ja, ja en, en hoeveel mensen liggen er in dat graf? Heeft u dat al vast kunnen stellen? Nou, men heeft nu vandaag vanmiddag een eerste stoffelijk overschot gevonden. Uh, en men gaat na het weekend gaat men, uh, de zaak verder onderzoeken. Men verwacht dat er minstens vijf stoffelijke overschotten te vinden zullen zijn. Ja, en is er, is er al een idee wie dat kunnen zijn... Nou ja, Als we afgaan op de eerdere bronnen van bijvoorbeeld het niot rapport dan is er wel iets bekend. In ieder geval van 8,5 is een naam bekend. En van sommige anderen is bekend waaraan ze zijn overleden. En hoe oud ze ongeveer zullen moeten zijn geweest in juli 1995. Maar een hele hoop andere dingen zullen hopelijk ook met het identi identificatieproces nog, nog duidelijk worden. Want wie, wie heeft ze daar begraven? Dat zijn de Dutchbatters zelf geweest. Het zijn mensen die gestorven zijn na de val van de enclave, die werd ingenomen door de Bosnische Serviërs. De Nederlanders zelf vertrokken een week later uit de enclave. En dus de eerste dagen na de val zijn er mensen overleden. En die mensen zijn toen op het terrein van de compound begraven. Heeft de Defensie hier goed aan meegewerkt, volgens u, om, om dit te lokaliseren? Nou helaas niet, een lange tijd niet althans. Uh, we zijn vijf jaar geleden begonnen met die zoektocht. Uh, drie jaar geleden heeft een van de Dutchbetters formeel zich gemeld bij Defensie met de vraag om alle informatie vrij te geven die, die, die beschikbaar was over dat straf. En men heeft die brief uh, niet willen beantwoorden, gezegd dat dat niet kon. Ze hebben de brief niet willen begrijpen. En uiteindelijk was er een WOP-procedure en een uitzending van het tv-programma Nieuwsuur voor nodig om een jaar geleden minister Hillen zover te krijgen dat hij zei dat hij dan wat informatie zou verstrekken. En eigenlijk nog steeds denken wij dat er meer informatie op het ministerie is dan men heeft vrijgegeven. Maar de twee foto's die het ministerie uh, in het najaar heeft vrijgegeven hebben wel geholpen. Het was een van de puzzelstukjes in de puzzel. Het heeft wel geholpen om de positie van de graf te bepalen. Want, want hoe heeft u die, die graf uiteindelijk kunnen lokaliseren met behulp van die foto's, maar nog met behulp van anderen? Ja, met behulp van foto's genomen door Dutch Petters zelf. Maar bijvoorbeeld ook met behulp van een luchtfoto die gebruikt is op het Joegoslavië-tribunaal. Uh, dat zijn luchtfoto's gemaakt ook van dat hele stuk van de enclave. En dan zie je zwarte vlekken. Nou, zwarte vlekken geven bijvoorbeeld locaties aan van graven. Dus we hebben een aantal elementen. ...een aantal bronnen van informatie kunnen combineren. Een van de Betters, Dave Maat, heeft tientallen van zijn collega's gebeld en gemaild... ...en gezegd, geef aan waar volgens jou dat graf heeft gelegen. Dus we hadden een kaart met allerlei kruisjes, uh, et cetera. En zo hebben we al die informatie bij elkaar kunnen optellen. Foto's van diverse gezichtspunten genomen. En nou, dan moet je kijken wat je nog ziet aan objecten in het land. Een huisje, een lantaarnpaal, een hek een oude boom, en zo hebben we dat kunnen reconstrueren. Want, want deze Dave Maat, hè, die u noemt, die vond het belangrijk voor de nabestaanden... dat die graven wel werden gevonden, neem ik aan. Dat klopt, en dat vonden de nabestaanden zelf ook. Die, hoorden pas, die hoorden pas in 2007 van dat graf... Toen we met een groep Dutchbatters uh, waren afgereisd uh, naar Srebrenica. Een reis georganiseerd door Kamp Westerbork en IKV Pax Christi. Toen kwam eigenlijk die zoektocht naar dat graf op gang. En het is zeker aan Dave Maat te danken en zijn hardnekkigheid, uh, zijn, zijn uh, volharding. Zijn volharding heeft er zeker toe bijgedragen dat, we, dat het nu uiteindelijk gelukt is in april om die locaties te prikken. En nu dus, vandaag hadden we het positieve nieuws dat men daadwerkelijk dat graf gevonden heeft. En hoe nu verder is dan altijd zo'n vraag? Ja, er zal met deze stoffelijke overschotten gebeuren wat met alle stoffelijke overschotten gebeurt. Men zal die uh, proberen te identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Nou, en de kans van slagen is heel erg groot, omdat... Vele duizenden nabestaanden hebben bloed afgestaan voor DNA-onderzoek. Dus als de mensen de stoffelijke overschotten geïdentificeerd kunnen worden... en ik denk dat dat zou kunnen... dan zullen ze 11 juli volgend jaar uh, begraven worden. Maar nou ja, 50 meter verderop, aan de andere kant van de weg... want daar ligt de begraafplaats... die is ingericht voor meer dan 8000 uh, mannen en vrouwen die vermoord zijn. Dion van den Berg van IKV Pax Christi, wij danken u voor, uh, voor uw verhaal. Graag gedaan. sensation, and you just keep changing the station. Are you the better? You know what love's about. Heard it on your stereo. that does without broken-hearted comic book heroes. Don't worry, your pretty little head, now, honey, 'cause it's only top 20 John Hyatt. Radio 1 Sportzomerdoks. Verhalen vanaf de zijlijn. Dagelijks de sportzomerdocumentaire. De Olympische Spelen kosten Londen 8,5 miljard Britse ponden. 5 miljard meer dan aanvankelijk geraamd. En dat allemaal in tijden van economische crisis. De crisis is in sommige wijken zo groot dat veel kleine bedrijven daar over de kop gaan. Maar in Londen hebben ze daar een oplossing voor bedacht. In de kleurrijke wijk Brixton bestaat sinds kort een lokale munt. Een Brixton Pound. De ruils, dat ruilsysteem voor bijvoorbeeld de kapper en de bakker kun je daarmee betalen. Met als doel dat die kleine bedrijven zo op die manier overend kunnen blijven. En geïnspireerd hierop is nu ook in Amsterdam, in de Makassarbuurt, zo'n project van start gegaan. De lokale munt heet daar Makkie. Een reportage van Ellen van Dalen. Ja, hallo, met Hassan. Ja, goeiedag. Heel ja, goed, met u? Oké. Okay. Is goed. Uh, ik, uh, ik zal het uh, voor je gaan halen. Het zal geen probleem zijn. En dan uh, breng ik het zo voor je. Op de Java-straat. Is goed. Hassan, je bent bewoner hier in de Marcassenbuurt. dat klopt. Uh, je zit hier te wachten in, uh, in uh, een soort van buurthuis. Je hebt net een klus gekregen om een makkie te verdienen. Wat moet je gaan doen? Nou, ik moet. De uh, dame die heeft net gebeld. Dat ik moet, uh, voor haar bakmeel bakmeel gaan halen. Van 20 kilo is het zo. En wat levert dat op? Nou, ik krijg drie makkie voor haar uh, als ballon. Oké, okay, dus, laten we gaan. Oké, goed. Hassan is vader van twee kinderen. Hij is 46 en woont al jaren in de Makassebuurt. Sinds twee jaar is hij werkloos. Hij was altijd schoonmaker, maar kan dat werk door zijn gezondheid, hij heeft diabetes, niet meer aan. Dus ik denk, uh, werk, denk ik niet dat het meer gaat. Want als jij niet uh, dit soort klusjes doet, dan zit je de hele dag eigenlijk thuis op thuis, de bank. Op de bank, ja. Maar ja. Ik probeer een beetje wat te gaan zoeken en iets te doen. Maar ja, tegenwoordig is het heel moeilijk te vinden. Kijk, als ze geven, vrijwillig iets geven, zoals een makkie. Heb je een klusje gedaan, dan ben je ook blij. Dan kan je. dan, dan willen we wel graag helpen. is een beloningsprogramma waarbij mensen beloond worden... voor het feit dat ze actief zijn in de wijk. Rob van Hilten is werkzaam bij COIN. Een stichting die zoekt naar duurzame economische alternatieven. Het doel is om vooral mensen die extra lijden onder de crisis te helpen. Zijn stichting werkt samen met organisaties in Londen, Wales, Parijs... en nog vijf West-Europese steden. Waaronder dus ook Amsterdam. We hebben voor de Makassarplein buurt eigenlijk om twee redenen gekozen... In eerste instantie omdat de Makkersarpleinwijk is eigenlijk binnen de ring in Amsterdam. De enige wijk waar um, uh, uh, nou ja, hoge werkloosheid is. Veel um, uh, laag opgevoede mensen, of laagopgeleide laag mensen moet ik zeggen. Nederlandse taal niet goed um, uh, uh, beschikken. En um, veel ook in een isolement leven. Dus het is, in die zin is de sociale structuur van die wijk gewoon heel slecht. Het is zo'n zogenaamde prachtwijk. Ja. Ja, het is de enige binnen. De ring. Ja, voormalige prachtwijk binnen de ring van Amsterdam, een van de laatste. Ja. En, wat, en, en nou ja, met Mackie hopen we echt een, een echte bijdrage te kunnen leveren om, om hun ontwikkeling te laten doormaken. En stel, iemand die doet dat nou een tijdje. Hè? Zit er nog een andere gedachte uh, achter om deze mensen misschien uit de bijstand te halen? Wat je ziet, is, is dat dit soort programma's absoluut bijdragen aan uh, de emancipatie van mensen. Dat ze uh, mensen in een isolement weer een netwerk krijgen. Dat mensen achterkomen wat hun vaardigheden zijn. Dat ze uh, weer getraind worden om bepaalde discipline te krijgen. Dat ze weer trots worden op zichzelf. Het punt is dat we gaan kijken, van, er zijn mensen in de bijstand, langdurig in de bijstand... die we weer in, be be in beweging gaan krijgen. Stel, die man die is uh, elektricien geweest. Uh, die laten we voortende lampjes maken in het, uh, in het portaal van de flat. Uh, ik kan me voorstellen dat de bestaande elektricien zegt... van hey, dit is concurrentievervalsing. Ja, dat is, dat is een interessante vraag. De, um, uh, de parallel die ik hier altijd bij heb is van in hoeverre was de opkomst van de MP3 een concurrentievervalsing voor de CD. Het is wel een samenleving ontwikkeld. Er worden nieuwe mechanismes, worden er, um, uh, er zijn innovaties en die zorgen altijd voor een verandering in de wereld. En, um, uh, en dat gebeurt dus ook hier. Dus een trappenhuis schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf is duur. Als bewoners zeggen van ja, ik wil die rol op me nemen... dan heb je niet alleen een effectieve bezuiniging weten door te voeren... maar je hebt vooral gezorgd voor een leefbare wijk. En die schoonmarken, die komen vervolgens ook in de bijstand? Nou ja, dat is arbeidsdynamiek. Meneer, mag ik u wat vragen? U woont u hier? Ja, ja ik woon vlakbij hier, maar uh, ik moet naar de moskee. Ik heb geen tijd. Wat doet u de hele dag? Ja, ik ga naar de moskee en uh, uitgaan van de solliciteren... En, uh, ik kan uitgaan met de vriendin. Hoe lang bent u al werkloos? Twee jaar. Oké. Okay. Nou, de makkie, daar is het gebouw. Daar is de bank, zeg maar, waar het verdiend kan worden. Misschien moet u er maar eens naartoe. Ja, volgende keer. Oké, okay, bedankt. Wat is makkie? Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Wat kan je dan met die makkie eigenlijk doen? Nee, bijvoorbeeld uh, naar, de, naar de bioscoop. Oké. Okay. Uh, je dus kan ermee naar de uh, sportschool. Zo'n soort toegoodbon. Ja. Zo'n toegoodbon. Dus je krijgt geen euro's, maar... Een uh, ja oké okay. ah. dus uh, waar als... heb jij werk ja ik werk ja. maar uh, wat doe je ga... ik ben loodgieter <laughs> maar uh... waarom lach je nee uh, want uh... ik ben niet echt lood want als, als uh... nee nee ja. je... <laughs> uh, ik, uh, ik heb nooit gewerkt dus uh... en hoe ik ben kan dat uh, hartstikke druk maar ik werk niet <laughs> En, uh, waar leef je dan van? Ja, in Nederland ligt uh, geld op straat. Hè? In principe hoef je geen zo'n makie. Uh, wat u zegt, als iemand langsloopt met zware tassen, je ziet dat dan een van ons, als we hier met een groepje zitten, helpt ze altijd. Is het leuk wonen hier? Het is wel leuk hier hoor. Het is echt gezellig. Maar ja, het, is, het probleem is, uh, de, we hebben een probleem met de politie meer. <laughs> Kijk, hoe klein het is, en zoveel politie. Ze letten te veel op. Je ze letten te veel. Op. Te veel. Ondertussen heeft Hassan zijn baal meel gekocht bij een winkel verderop. Zou wel komen? Ja, wel, ik komen. Een kilo meer zakken. Je bent helemaal buiten adem, Ja, het is zwaar. 25 kilo. Meneer Akhtar, die, uh, die 25 kilo meel krijgt, die, uh, komt uh, naar buiten. 20 euro brengt en drie makkies. Laten eens kijken hoe die er eigenlijk uitziet om Nou, Ze zit uh, net als echte geld. En uh, Het is een mooie plaatje staat een 1 uh, uur een oojevaar. Dat lijkt me dat echt wel. Nou, het is ook echt geld. Maar als je dit niet gaat in de BSchool geven, dan mag je niet naar binnen gaan. Ja, maar die is maar wel makkelijk verdiend, want hier staat 1 uur op en, uh, en je krijgt drie uh, makkies, drie uur, zo lang hebben we er echt niet over gedaan. Ik ben altijd aardig en dan uh, ja, misschien vinden ze dat me aardig en dan geven ze me drie. En wat ga je met deze doen? Nou, ik ga me even uh, bewaren. Dan kan ik uh, ze stellen voor dat ik geen brood heb in huis of geen spullen heb voor uh, huishoudelijk. Dingen, dan kan ik uh, inleveren. En dan kan ik, uh, dan kan ik wat eten kopen enzovoort. Ik zal goed. Sorry dat ik even kort door de bocht mee mijn handen klop. Um, zoals afgesproken, deze bijeenkomst bedoelt om de activiteiten te inventariseren... om de makkie nog meer energie en reuring te geven. Ga je? Sander? Stel, je hebt uh, ineens 15 activiteiten uh, mensen op vrijdag en die willen iets doen. De makkie die bestaat Land precies een half jaar nu. Zo'n 250 buurtbewoners doen er inmiddels aan mee. En vandaag voegen de initiatiefnemers, waaronder de woningbouwvereniging Eigen Haard en de gemeente Amsterdam... Overleg hoe ze het project verder kunnen uitbreiden, ook over andere delen van de stad. Ja, want als het zo verwaarloosd is, ik... die tuin allemaal, iets voor het Flevolhuis doen. Ja, de oudjes, de zaken. Ja, ja, maar dan heb je het inderdaad over niet meer over. Gewoon mensen ja, allemaal. Het Flevolhuis. Over... Ja, wij hebben rolstoelen daar in het vleermuizenhuis. Sorry, wat zijn jij stoeltjes? Duwen in het vleermuizenhuis? Ja. Andere ton steekt de gemeente erin, verdeeld over drie jaar. Wethouder Nevin Ussetok. Wat je merkt, misschien is dat ook het mooie ervan. Het lijkt op geld, maar het is het niet. Ik denk dat het mensen zijn die, die wel iets willen doen... maar dit maakt het weer hip en hype... om, om wel even wat enthousiaster over te worden en ze zeggen van... Nou, hey. En blijkbaar hebben we allemaal in, in zo'n tijd van economische recessie en allerlei waardedaling, zoeken we echt die maatschappelijke waarden uh, met elkaar Money. die we voor elkaar willen krijgen. Money makes the world go round, a world go round, a world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. Money, money, money, money, Het ging over de makkie reportage van Ellen vandaag. was dat van uh, Ellen Morissette met Guardian. Gaan we gaan het hebben over gemeenschapszin. Of zijn we zo individualistisch geworden... dat we daar uh, als het ware geen tijd meer voor hebben? Die vragen werpt uh, Lotte van den Berg op in haar voorstelling Pleinvrees. Ik ga er met haar over praten. Goedenavond. Hallo. Um, want ja, klagen we veel en doen we weinig in dat opzicht? Ja, ik, ik, dat is wel een beetje wat ik om me heen zie... of wat ik ook aan mezelf zie... Vooral een, een tijd geleden, toen we, nog voordat het kabinet gevallen was, dat je voelt dat heel veel mensen het niet eens zijn met wat er gebeurt. Dat veel mensen zich zorgen maken, maar dat we ons er tegelijkertijd niet over uitspreken. Daar heb ik me heel erg over verbaasd. Ja. En heeft u het idee dat. dat uh, uh, ja, uh, te, te jij wijd... alsjeblieft. Nou, <laughs> heb jij dan het idee dat het te wijd is aan het feit dat wij uh, steeds meer op onszelf gericht zijn, zeg maar? Ik denk wel dat de eerste zorg naar onszelf uitgaat, naar onze eigen, uh, ja, onze eigen gezin, onze eigen ruimte, onze eigen vrienden. En, ja, dat dat, dat dat dat goed is, dat we dat bewaken, dat we dat hebben zoals we het willen. Dat dat we ons daar in eerste instantie zorg over maken. En dat we dan pas uh, beginnen denken over over misschien, ja. ja, toch de gemeenschap of de hele samenleving of, of een grotere beweging om ons heen. Ja. En nou heb je de voorstelling uh, pleinvrees uh, gemaakt, gespeeld ja. in de open lucht... en, ja. en, en uh, gekoppeld aan, aan hetgeen waar we nu over hebben. Hoe moet ik me dat gaan voorstellen? Het is een voorstelling die speelt op pleinen door het hele land, op grote en kleine pleinen. We spelen morgen op de Neude, de eerste try-out. Yeah. We spelen hem ook op de Dam in Amsterdam en op uh, het stationsplein in Groningen. En ja, we veranderen eigenlijk niks aan dat plein. Dus dat blijft gewoon zoals het is. En daar lopen mensen overheen die boodschappen doen of weet ik veel, naar hun moeder gaan, van school komen. We spelen het vaak, een beetje aan het einde van de middag, om een uur of vijf, als het lekker druk is, als er veel beweging is. En... Um, daar nodigen we het publiek uit. Ja. En we geven hen een telefoonnummer. En we, ja, we zeggen eigenlijk kom om vijf uur naar dat plein. Dus laten we zeggen kom om vijf uur naar de Dam in Amsterdam. En bel dit nummer. En uh, nou, iemand komt daar aan op de Dam in Amsterdam. Die ziet niets bijzonders. Die weet niet precies waar die naar moet kijken. Die belt dat nummer en die hoort een stem van een man die in zichzelf praat. En hij kijkt om zich heen. En nou, op een gegeven moment zal hij die man ook zien. Die loopt daar rond. Ja. En hij kan eigenlijk van op afstand, hij of zij, het publiek kan van op afstand naar deze man kijken. Die man is alleen, die praat in zichzelf en het publiek is in wezen ook alleen. Want je bent met je eigen telefoon en je luistert naar diegene. En langzaam kom je erachter dat op dat plein veel meer mensen naar die man luisteren. En langzaam ook gaat die man steeds harder praten. Want die man heeft enorm de behoefte om zich uit te spreken, om zijn stem te verheffen, to raise his voice, om van zich te laten horen, maar hij vindt dat ook... Ja, hij twijfelt daar ook over. Moet hij dat wel doen? En, en ja, wat gebeurt er als hij dat doet? Is het gevaarlijk om het te doen? Willen mensen wel luisteren? En, um... en, en de bezoeker wordt ook acteur of actrice? Doet, doet dan mee vervolgens? Nou, daar, daar kan de bezoeker in wezen zelf voor, uh, voor kiezen. Nee, hij doet nooit echt mee. Blijft, blijft degene die luistert naar deze ja. man. Maar komt er wel achter dat hij ja, zelf ook aanwezig is op dat plein. Snap je? Dus hoe je luistert naar iemand... Ja. Uh, ja, dat zegt ook veel. Die man die, die doet op een gegeven moment ook een appel van... jongens, ja, ik kan wel van alles zeggen, maar als er niemand naar mij luistert... wat, wat heeft het dan voor zin dat ik praat? Dus hij, hij vraagt ook eigenlijk om, aan de mensen om op de een of andere manier... toch deel te nemen aan wat hij doet. En uh, hij gaat steeds harder praten. Hij wordt steeds meer zichtbaar op het plein. Er zullen mensen zijn die op weg naar de HEMA flarder horen van zijn gesprek... en denken, nou, die man is hartstikke gek... Er zullen uh, ja, mensen helemaal niets doorhebben. Er zullen mensen denken: van het ah, is toch wel raar dat hier honderd man met een telefoon ja. aan hun oor stilstaan. Uh, dus de, iedereen zal daar op een andere manier op reageren. En die man gaat zich daadwerkelijk steeds meer manifesteren op het plein. En daarmee zal het ook steeds duidelijker worden dat er mensen zijn die naar hem luisteren. Oké, okay, pleinvrees. Morgen op de Neuden in Utrecht. Lotte van den Berg, dankjewel. Succes ermee. Dankjewel. Voor ons zit het erop. Uh, wij gaan ons verplaatsen naar Londen. Ja. We hopen u morgen vanuit Londen te mogen verwelkomen bij de Sportzomer. In ieder geval voor nu een goede avond. En wij gaan naar Petra Possel. Ja, Petra, Wat wie heb jij uh, naast je, bij je? Ik heb bij me de nieuwe hoofdredacteur van de Amsterdamse televisiezender AT5. De geplaagde televisiezender AT5. En hij gaat het natuurlijk allemaal heel goed doen. Bart Barnas heet hij. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws met Mark Visser.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 En precies een dag voor het begin van de Spelen was Twitter eind van de middag een tijdje niet bereikbaar. Juist tijdens de Spelen wordt veel extra activiteit verwacht op het sociale medium. Tijdens de finale van het EK Voetbal werden meer dan 15.000 tweets per seconde verstuurd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Petra Possel. Goedenavond. Te gast is Bart Barnas. Nu nog programmamaker bij BNN, daarvoor hoofdredacteur bij de muziekzender MTV en TMF, en vanaf 1 september de nieuwe baas van AT5, de lokale zender met landelijke ambities, een zender die ook geplaagd is door heel veel tegenslagen, zoals grote bezuinigingen en mislukte fusies. Welkom Bart. Welkom, je ja, ziet, dankjewel. Je ziet er heel vrolijk uit voor iemand die gaat werken bij een geplaagde organisatie. Ja, de, de, de, mijn voorgangers hebben eigenlijk gezorgd dat het nu weer helemaal um, goed is. En ja, dat van, je weer kan gaan gebouwen. Ja, er dus. was een, een professionele troubleshooter opgezet. Ja, uh, ja. Erik van Stade, die bij SB, SBS6 vandaan kwam. En die heeft gewoon gezorgd. Dat, het allemaal, dat de ontslagen keurig zijn geregeld, want daar komt het dan ook weer, ja, weer hè? Ja, volgens mij is het allemaal heel netjes gegaan. Uh, ik ben daar niet bij betrokken natuurlijk geweest, maar volgens mij is het netjes gegaan. En ik denk ook dat uh, mijn voorganger het uh, enorme werk verzet heeft... om te zorgen dat de Vijf nu weer kan doorstarten. Ja, dus jij gaat de wederopbouw verzorgen. Ja, dat is, fijn, dat is fijn om daarmee te beginnen. Ja. Gaan we het zo over hebben. Eerst even een beetje plaatsbepaling. Ben je al in gesprek met Willem Holleder? Nee, nog niet. Om een column te gaan maken voor de, nee, nee, voor de Stadszender? Niet. Nee, ik zou eerder een documentaire met hem willen maken... Over hem dan? Ja, over hem. Maar waarom ook niet met hem? Waarin, waarin, waar hij waar zelf aan meewerkt. Ja. Er is nogal veel gedoe ontstaan... over het feit dat hij uh, een column gaat schrijven voor de nieuwe revue. Daar schijnt erg veel geld ook voor betaald te worden. Dat wordt overigens niet bevestigd door de revue. Hij vroeg 250.000 euro voor een column in de Panorama. Wordt nu vandaag naar buiten gebracht. Nou ja, hoe dan ook. Dat zijn geen bedragen die AT5 heeft. Nee, die heeft ze niet. En uh, ik denk als we dat geld hebben... dat we daar andere programma's van kunnen maken... die uh, langer meegaan en meer doen voor uh, AT5. Zou jij, zou jij het over als Hollede iets voor AT5 wilde doen uh, om hem die plek te geven? Nee, ik denk niet dat hij op die manier een meerwaarde voor de zender AT5 heeft. Ik denk dat hij een meerwaarde kan hebben... Uh, als je een documentaire met hem mag maken echt over uh, zijn leven in Amsterdam. Ik denk dat je dan de persoon kan gaan laten zien... en kan gaan kijken van God uit wat voor milieu komt hij als het uit zijn eigen mond komt. Ik denk dat je dan een meerwaarde hebt, maar als columnist of, of iets dergelijks... denk ik niet dat hij op dit moment een meerwaarde heeft. Nee, niet. En vind je het principeel onjuist? De VVD-wethouder van Amsterdam zegt bijvoorbeeld... ja, het is gewoon een schande eigenlijk om iemand neer te zetten als een, een bijna onschuldig boefje. Een straatjongen als het ware, terwijl hij terwijl gewoon hele grote uh, misdaden op zijn geweten heeft. Alleen daar zit hij niet voor. Nee, maar kijk, hij is veroordeeld. Hij is nu vrij op straat. En ja, dat is de Nederlandse wetgeving. Als jij veroordeeld bent en je loopt nu vrij rond... dan heb je het recht om vrij rond te lopen. En dan vind ik ook van... als jij uh, je geld kan verdienen door iets te gaan doen... ja, waarom niet? Uh, zolang hij uh, veroordeeld is en weer vrij is... ja, dan is hij ook een vrij man om te doen en laten wat hij wil. Dus dat, dat principe geldt voor jou niet? Nee, want ik, kijk, uh, die revue is ook een tijdschrift... Uh, wat, wat gewoon een commercieel tijdschrift is... wat ze geld moet verdienen. Ze krijgen ja, volgens mij ik weet, geen subsidie. Uh, en nou, het gaat heel erg slecht met een revue. En het gaat slecht. En ik denk dat, dat Erik, de, de, de nieuwe hoofdredacteur, daar een heel goed persoon voor is. Uh, en ik snap ook wel dat je dat met nieuw revue doet. Dus dat je op die manier toch probeert de publiciteit te halen. Want dat ja, is het en voor dan, hetzelfde he? geld heeft Holleder hele interessante dingen te vertellen. En ja op dit moment, als iemand vrij is, dat is de Nederlandse wet... dan is hij ook vrij en mag hij in principe ook doen wat hij wil. Ja. Heb jij ook dit soort avontuurlijke, prikkelende ideeën voor AT5 eigenlijk? Nou, ik, ik ben niet van plan om uh, met mensen als Holleder... Uh, tv-programma's nu te gaan maken. Nee, oké, okay, maar uh, misschien heb je wel andere mensen over Nou, ogen. nee, kijk, ik, ik vind het, het nieuws wat er in Amsterdam gebeurt... moet altijd het middelpunt blijven. Dat, dat is... Het bestaansrecht van AT5. Uh, Nieuwszender. Ja, nieuws. Dat is, er gebeurt genoeg nieuws in Amsterdam. Uh, dagelijks, elk uur, elke minuut. En ik denk dat AT5 er al heel veel van brengt en dat we nog niet eens alles uh, zien op televisie wat er daadwerkelijk gebeurt. Um, dus ja, ik heb zeker ideeën. Uh, maar het nieuws moet de basis blijven. En ik vind dat het nieuws nog beter naar voren gebracht kan worden. Dus het het lijkt bijna maken... een statement. Want ik heb toch bij grote uh, nieuwsfeiten in Amsterdam regelmatig naar de, de zepper gegrepen om AT5 te gaan kijken. En zag dan toch een langdurig nou ja, testbeeld, zou ik maar zeggen. Ja, nee, maar ik denk ook dat daar veel aan gedaan kan worden. En ik denk dat dat, kijk, daar heb je niet eens geld voor nodig. Dat is een basis neerzetten. Dat uh, als het de erom moet gaan, dan moet je er zijn. En dat heeft niks met geld te maken. Dat heeft met de mensen op de juiste plek neerzetten. Want de redactie wil dat. Uh, en ik denk dat ik moet gaan zorgen dat die organisatiestructuur... waar ik dan ook verantwoordelijk voor ben, zo is... dat of het nou om vier uur s middags is of om twee uur s'nachts... als er iets is, ja, dan moeten ze er klaar voor staan. En dan moet Aten 5 dat brengen. En dan mag en je meteen op opzenden ook. Meteen, ja. ja. Meteen, ja. Want anders word je verslagen door de landelijke zenders. Ja, zeker. Dat gebeurt nu. Ja, en ik denk juist dat de landelijke zenders uh, uh, achter ons aan moeten gaan lopen als het om Amsterdamse nieuws gaat. Ja. Dan zeg je: nieuws is het hart van, van deze lokale zender. Dat geldt eigenlijk voor alle lokale zenders in Nederland, denk ik. Uh, maar wat zijn de dingen. Die het weer urgent, nog meer urgent gaan maken. Nou, Het is de uh, buiten dat je goed geïnformeerd moet zijn ook, uh, en zelf nieuws maken. Dus het gaat er niet alleen om het nieuws achterna gaan. Als er iets gebeurt, dat je dan erheen gaat. Maar ik denk dat er ook iemand echt vrijgemaakt moet gaan worden. Om te gaan kijken van welk nieuws is er in Amsterdam. Wat wij eigenlijk nog niet weten. Wat een, wat een parool bijvoorbeeld wel doet. Die komen met nieuwe verhalen. En ik denk dat je uh, dat met AT5 ook... Uh, moet en ik denk ook wil gaan doen. Uh, en misschien wel in samenwerking met de journalisten van het brand, Want dat is natuurlijk een van de voordelen. Als je gaat samenwerken, kan je daar misschien ook gebruik van maken. Ja, en heet dat dan de straat op? Nou, het is niet alleen de straat op. Uh, ja, tuurlijk ga je de straat op. Maar uh, veel contact en veel dingen die je hoort... dat gaat ook gewoon via telefoneren. Het, het zijn je contacten goed opbouwen, goed gebruik van maken. Uh, en ook de straat op gaan. Ja, het is niet, je vindt niet nieuws op één manier. Dat zijn zo verschillende manieren waarop uh -huh. je daarmee moet omgaan. Maar daar moet veel aan gebeuren. Ja. Dat, want we spraken met Erik van Stade. Dat is die oude SBS-topman en adviseur in de overname van AT5. AT5 is uh, overgenomen door RTV Noord-Holland Het Parool. En, uh, en de Afro, Dat is, komt allemaal samen in één gebouw uiteindelijk te zitten... in 2014 in het Filmmuseum in Amsterdam. En wij vroegen aan hem wat jij, Bart Barnas... de nieuwe hoofdredacteur, aan zult treffen straks op 1 september. Tot zover je dat nog niet weet. Toen zei hij, een goede redactie, maar weinig bereik. AT5 bereikt ongeveer 70.000 mensen mensen per dag, nou, dat is veel te weinig, dat moet echt omhoog. AT5 heeft momenteel ook geen grote namen, daar moet uh, verandering in gebracht worden. De zender moet weer zichtbaar, aanwezig en spraakmakend zijn in de stad. Daarom moet de discussie ook terug op de zender, want die is helemaal wegbezuinigd. Ja ik, ben, ja, ik kan me daar alleen maar bij uh, aansluiten. Je hebt en waarschijnlijk ik... een handtekening hieronder gezet. Nee, nee, nee, nee, want ik heb, ik heb hem daar niet over gesproken. Ik heb natuurlijk wel gesprekken met hem gehad en met andere mensen... voordat ik uh, dit aanging. Maar dat komt wel overeen met ook wat ik wil. Ik, ik, ik zie een beetje als voorbeeld... en, en dat komt misschien een beetje wat, uh, wat Erik zegt. Ik zie een beetje als voorbeeld... en dat kijk ik zelfs eigenlijk vanuit, vanuit hier uh, naar uh, de zender NI1. Uh, die kijk ik eigenlijk gewoon via mijn mobiel. Ja. Uh, hoe het nieuws daar gebracht wordt... en de snelheid en de professionaliteit wat mee het gebracht wordt. En natuurlijk hebben zij veel meer middelen... maar het is ook een veel grotere stad. Uh, denk ik dat je op die manier ja, veel beter en, uh, en sneller op het nieuws moet zitten. Ja, en want, ik nou, ik, ik kijk nooit naar uh, NI1, dus nee. uh, misschien kun je even iets... Oh, nee, uh, ik, eigenlijk hoe ik naar kijk... Dat, dat gaat als... Uh, ik kijk op mijn mobiel als ik uh, onderweg ben... kijk ik naar de filmpjes. Die zijn ja. 30 seconden, minuut. Als daar interessant nieuws bij zit, zie ik het al meteen op mijn mobiel. Uh, ik kan vanuit mijn mobiel op een, een, voor, een heel eenvoudige wijze eigenlijk mijn eigen filmpje opsturen... als ik dat zou willen. Wat ook, heel, uh, wat ook gewoon nieuwswaarde is. Zoals de kranten vaak steeds vaker foto's gebruiken van... Uh, amateurs. amateurs. Ja. Kan dat natuurlijk bij AT5 ook. Uh, en als dat interessant is, dan kom ik thuis... en uh, dan moet ik het in Nederland doen dan met internet. Ga ik naar internet toe en ga ik uh, wat verder kijken... voor zover het interessant is uit New York. En ik denk dat het ook met AT5 kan. Ik denk dat je ook op... Uh, andere manieren uh, na A 5, of met AT5 betrokken kan raken. Ja. Ja, dus, dus je hebt eigenlijk ook een hele grote ambitie om, om mensen die in en rond Amsterdam wonen te betrekken bij, bij het nieuws maken. Ja. En, uh, en ook alle middelen daarvoor te gebruiken, alle ja, moderne zo. middelen Ja, want de moderne gebruiken. middelen die, die worden steeds makkelijker toegankelijk en, en zijn steeds goedkoper. En dat kan, ik denk, juist in het voordeel uh, werken van lokale zenders en zeker voor AT5 uh, met, met, met Amsterdam als, uh, als basis. Ja. Wij vroegen aan Erik van Stade ook wat de grootste hindernis voor jou gaat zijn. Ik ben benieuwd. En uh, toen zei hij nou... Hij heeft heel veel ideeën, maar hij moet een grote groep mensen overtuigen van zijn ideeën. En dat is de grootste hindernis als je, die je als hoofdredacteur moet nemen. De groep moet met je mee. Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Ik, ik ben uiteindelijk straks zo goed als mijn groep is. Ik bedoel, zonder die groep ben ik ook niks. Wat is, jou, wat is jouw wapen? Mijn wapen is, is dat ik... Uh, in eerste instantie ga ik met ze zitten. Uh, ga ik, gaan ze mij leren kennen hoe ik denk. Uh, en ik ga ik leren kennen hoe zij denken. En ik ga ze overtuigen van het feit. En ik denk dat zij dat ook willen. Ik, ik, ik heb een aantal mensen kort gesproken. Dat er is niks zo, zo uh, te gek als voor de mooiste zenden te werken. En ik vind dat je in een aantal jaar moet gaan, gaan sturen. Dat gaat je echt niet binnen een half jaar lukken. Dat gaat je ook niet binnen een jaar lukken. Maar de kick om eigenlijk gewoon de beste te zijn uh, en daar naartoe te werken. Daar ga ik die mensen mee overtuigen. En ik denk dat dat niet eens zo moeilijk gaat worden. Ik denk dat Erik uh, onderschat dat uh, de mensen die uh, bij A5 werken... dat eigenlijk ook willen. En dat ze eindelijk nu, na heel veel jaren bezuinigen... eindelijk weer een vaste basis hebben waar we mee kunnen gaan bouwen. En ik wil gewoon de grootste worden. En als je uh, uh, kijkt naar die, die jaren van bezuiniging, is dat de oorzaak? Uh, ligt daar de kern van het probleem? Want, want vroeger was AT5 wel een heel spraakmakende zender met hele bekende mensen. Mensen zijn trouwens ook allemaal doorgestroomd naar de landelijke zenders. Uh, er waren cultuurprogramma's, er waren debatprogramma's. Uh, je kon zo gek niet verzinnen. Uh, allerlei kopstukken van Theo van Gogh, uh, Mieke van der Wij, noem maar op. Die zaten allemaal op die zender. Ja. Bouwderwijn-Bug. Uh, nou zijn er ook een paar van overleden. Dus die, dat, ja dat wordt lastig dat, om bouwen dat te wordt te dat, halen. ja dat wordt wat lastiger maar maar wat is er gebeurd dat, dat die vibe, of hoe je het ook al wil noemen... dat dat helemaal verdwenen is? Is dat allemaal alleen maar geld? Nee, het is, het is natuurlijk niet alleen maar geld. Je zit natuurlijk ook op een gegeven moment op een, ja, op een golf... waarin je al die namen inderdaad hebt, waarin je het beste van Nederland hebt. Ik bedoel, daar als, als gemiddelde publieke zender in Nederland... droom je eigenlijk er nog steeds van om allemaal dat soort mensen op één zender te hebben. Ja, als je dat hebt, uh, dan val je daarna even terug. Uh, als op een gegeven moment die mensen weggaan en de aanwas van... Een nieuw talent wat misschien wat langer op zich laat wachten. Uh, doordat die grote namen er zitten... krijgt dat jonge aanvast misschien ook wat minder de kans. Ik, ik was natuurlijk toen niet bij A5, mm. maar ik kan me voorstellen... dat. Maar je, je hebt het wel gezien, neem ja, ik tuurlijk, aan. Tuurlijk, maar als ja. je zoveel grote namen hebt... Ja, dan kom je er ook moeilijk tussen. Mm -hmm. Dat is het voordeel wat je nu hebt. Je hebt nu wat minder grote namen... waardoor je met jong talent weer wat meer kan doen. Alleen, jij, jong talent moet wel even de kans krijgen. Uh, en daar zal zeker ook een grote naam tussen moeten komen... om gewoon ook het publiek te trekken. Heb je al mensen in je hoofd die, die je bij deze uit wil nodig voor Ja, maar die ga ik nog niet zeggen. Nee, maar. daar was ik wel bang voor. Je ja, wist het antwoord, denk ik al. Ja. Nou, ik, kijk, ik kijk heel veel en, en ik kijk ook heel kritisch. Maar ik vind het soms wel een klein beetje peppy en Kokkie televisie. Als nou, ik ben. Dat is ook wat ik heel duidelijk zeg. Ik, ik vind uh, dat AT5 een landelijke uitstraling moet krijgen. Uh, dus het maar niveau wel, moet omhoog. Ja, het niveau moet omhoog. Maar dat geldt niet alleen uh, met de programma's. Want dat zeg ik, de journalistiek zit echt wel in orde met de mensen die daar zitten. Maar het gaat ook om de vormgeving. Het gaat ook om de algehele zenderuitstraling. Uh, het gaat ook om waar je wanneer welk programma neerzet. Uh, en daar heb ik allemaal ideeën over die ik uh, aan het uitwerken ben, aan het uitvoeren ben. En ook over in gesprek ben met de mensen van AT5. Zodat dat uiteindelijk. Uh, ja, dat je dat langzaam van over een half jaar jaar zeker terug gaat zien. En dat moet het ook echt sterk gaan groeien. Kenbaar het stemgeluid van Eddie Vedder, de voorman van Pearl Jam. Dit nummer heette Rise en het is de soundtrack van de film Into the Wild. plaat uit 2007. We draaien dit ook wel een klein beetje heel erg speciaal voor Bart Barnas... hoofdredacteur binnenkort van AT5, de lokale zender van Amsterdam die zo meteen naar Eddie, verder gaat in Carré in Amsterdam. Ja, tien minuutjes lopen en dan, uh, als het goed is... wat ik gisteren op Twitter gehoord, dan is het een fantastisch concert. Hoe is ben je daar opgewonden over? Oh, ja, ik, ik, vind, ik vind als je in Carré zo'n uh, artiest kan zien... in, in, in zalen als Carré als, als Amsterdam dat heeft, dat vind ik fantastisch. Ja. Ik, ik, ik hou minder van de enorme grote zalen waarin je met uh, tienduizenden staat... Ja, Zygodome je, zou je minder snel doen? Nou, ik ben Pearl Zip daar niet heen gegaan. Nee, dat, dat vind ik onpersoonlijker. Hier ja. kan je echt zien uh, dat hij die snaren aanraakt. Dat hij zingt en, en, en hoe hij de emotie in zijn nummers brengt. En ja, als je dat in Carré kan zien... Ja, dan vind ik daar moet je alles aan doen om daarbij te zijn. Ja, ja, ja, de man die de ukulele weer sexy heeft gemaakt. Nou hoor. Ja. Jij bent uh, kerstverse hoofdredacteur van uh, de Amsterdamse zender AT5. Nu nog programma maken bij BNN. Hoofdredacteur geweest bij MTV en TMF. Je bent volgens mij twee... 42 jaar ja. nog steeds en tot nu toe speelde het begrip jong de hoofdrol op jouw cv. Beschouw je jezelf nu nog steeds heel erg verbonden met het begrip jong? Um, ja, ik probeer wel jong te blijven of in ieder geval te zorgen dat jonge mensen in mijn omgeving aanwezig blijven zodat je constante vernieuwing hebt. Dat als ik zelf de vernieuwing niet breng, dat dat wel op een uh, dat het mij dat wel aangeraakt, of, of, of zeg maar figuren tegen mijn schenen geschopt wordt van... Uh, dat je moet blijven vernieuwen. En dat wil ik zelf, maar ik, ik hoop ook... Dus het ook... gaat niet zozeer om jong, maar om vernieuwen. Ja, vernieuwen. Ik vind dat dat, het maakt niet uit. Ik vind dat als je 60 bent, moet je ook blijven vernieuwen. Uh, ik denk dat dat niet leeftijdsgebonden is. Ik denk, als jij een uitdagend leven wil leiden, moet je blijven vernieuwen. En als je uitdagende televisie wil maken, moet je ook blijven vernieuwen. Op Facebook sta je op, met een t-shirt, Too Late to Die Young. Ja, fijn hè? <grijgelijk> Ik, is... Je dacht, ik, ik ga alle criticasten bij vaste mond snoeren. Dat ze zien dat ik toch een dagje ouder word. Nee, nee, nee. Het dat is, dat is ook gewoon een beetje de zelfspot, natuurlijk. Ik, ik heb natuurlijk heel vaak in de jongere cultuur gezeten. Um, waar je op een gegeven moment ouder wordt. En de oudste wordt. En ook. de oudste wordt, ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat heerlijk. Ik, ik vind het ook helemaal niet erg. En um, ik, het fijn is als je wat ouder wordt en, en mensen zeggen iets. Dan kan ik altijd zeggen van ah, laat jij als jongere maar zien uh, hoe het dan wel moet. En ik, de kinderen. Ik voor sommigen om dat dan te gaan laten zien, is misschien dan wel dubbel zo groot. Ja, je hebt uh, jong veel programma's gemaakt voor jongeren en met jongeren ook. Jong uh, er zitten natuurlijk altijd flauwe programma's bij, maar ook spannende televisieprogramma's. Bijvoorbeeld het programma rond Valerio Zeno voor uh, TMF. Toen was hij echt nog een beetje een broekie. Ja, hij was echt, uh, hij was net kabelsjouwer eigenlijk geweest. En, is hij als kabelsjouwer ontdekt? Uh, ja, hij is gewoon uh, in de, in de heeft hij kabels gesjouwd. Uh, dat was echt, ja, uh, dat vond hij te gek. En, en vanuit dat vak heeft hij dus eigenlijk van achter de camera... dat hij niet eens de camera zelf vast had... heeft hij ontdekt hoe mooi de televisiewereld is. Jij hebt een programma met hem gemaakt dat heette Wakker worden met Valerio. Ja. Dat heb ik in die tijd ook nog wel gezien. Want hij deed allemaal dingen die we, allemaal niet, meer dur die we niet durven. Die we niet nee, doen. Nee, die je niet doet. Dat is, dat is, uh, hij verklaarde mij volledig voor gek toen ik... Ik zei, uh, ik heb een programma nu voor je wat je gaat maken. En, uh, maar je mag twee maanden niet thuis slapen. Hij, hij dacht echt dat ik het niet meende. Maar dat was wel de kracht van het programma ook. Dat uh, hij, hij inderdaad twee maanden niet thuis mocht slapen. En, en het idee is toen eigenlijk heel simpel ontstaan. Ik zat in de trein. En er zat een hele mooie vrouw schuin tegenover mij. Maar ja, als jij in de trein zit en je, je staat op. Je loopt naar die vrouw toe en zegt... joh ik vind je een hele mooie vrouw, ik vind het leuk om eens met een je in gesprek te raken... terwijl ik thuis een, een enorme leuke en lieve vriendin heb, voor wie ik enorm veel hou... dan zegt dat meisje in de trein, die geeft me waarschijnlijk een klap... en mijn vriendin zet mijn koffers buiten, dus dat wil je bij. Dus ik ben eigenlijk een excuus gaan verzinnen van... hoe kan ik nou zorgen dat die vrouw in de trein... Uh, met me in gesprek raakt. Uh, mijn vriendin snapt van, ja, maar als dat de reden is, dan mag het. En dat is eigenlijk van, je mag twee maanden niet thuis slapen, zoek maar een slaapplaats en dan is eigenlijk iedereen tevreden en kom je bij zoveel leuke mensen thuis. En dat was Valerio's taak en ja, hij is bij zoveel leuke mensen thuis gekomen. Maar, maar even voor de duidelijkheid, je, je, hebt niet, je bent niet twee nee, ik, maanden nee, zelf ik, weggebleven? Nee, nee, bij nee, een, nee. Ik was wel zo slim om... Een, onder de om, van wel, de... nee, nee, nee, nee. Ik was gewoon zo slim om thuis te slapen. Maar Valerio heeft echt, uh, en dat is heel zwaar voor hem geweest, maar die heeft echt uh, twee maanden niet thuis geslapen en uh, steeds een andere plek gezocht ja elke dag iemand anders weer in het begin ja kende natuurlijk niemand hem dus dat was dat lastig maar op een gegeven moment was het uh, zo populair uh, en dat ging vrij snel in die doelgroep uh, ja, dat iedereen hem op een gegeven moment ging naroepen van kom je bij me slapen en dat we, op een gegeven moment was het dus, als hij wilde slapen... dan was hij ergens aan het slapen. En dan nodigde iedereen zijn vrienden uit, want Valerio kwam. Dus dan wilde hij een keer gewoon om twaalf uur naar bed... en dan was het weer vier of vijf uur s'nachts. Want iedereen kwam omdat Valerio oh. kwam. Dus het, het, het, het heeft heel wat voet in aarde gehad, dat programma. Uh, uh, bijna ging bijna aan zijn eigen succes ten onder. Uh, dit slaapadres was denk ik helemaal niet blij. Uh, dit was namelijk zo illegaal als de pest. Dit was een groot Zweeds uh, warenhuis. En ik, hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, dat weet ik eigenlijk nu nog niet... Maar hij heeft gezorgd dat hij daar kon slapen. Ik ben vandaag op een plek waar ik helemaal niet mag zijn. In Nederland en toch een beetje in Zweden. Vijf ja, minuten. Hey, had ik al verteld dat deze in prijs verlaagd was? Nee. Oh. Nou dat ja, is. Goed. Hij. Ja, mooi. Ja, Hoe duurt is hij nu dan? Hij is nu. Uh... 981,50. Dat is een mooie prijs. En hij was 1045. Daar is het restaurant gaan we even kijken of we wat eten kunnen scoren. gaan zo meteen de, de koelkast in die kristal. <laughs> Gelukkig. Nu komt er weer iets wat ik echt heel vet vind om te doen. Ik kan het niet laten, het spijt me. Oe, nu was het verkeerde. Dat verspreid en ik wilde cola. Er staat hier gewoon een fucking ijsmachine. Hij staat ook nog aan en ik ga nu checken of er iets uitkomt. Valerio, lebberend aan, aan die softijsmachine van Ikea. Wat moet dat een heerlijk gevoel zijn geweest. Dit soort programma's heb jij gemaakt. Altijd staat er jong bij. Hoe, hoe houdbaar is dat begrip jong? Je hebt het over vernieuwing, je hebt het over jong. Nou, als je bijvoorbeeld bij Valerio kijkt, wat er, wat er in dit programma ook gebeurt... is hij gaat kop bij mensen thuis, hij slaapt daar... en neemt met die, men, met die mensen thuis uh, hun huis door... Dat is ook een onderdeel van het programma. Mm. Eigenlijk een beetje binnenkijken bij de gluren. Uh, Binnengluren bij de buren. Ja. En uh, ik denk dat als je een programma gaat maken... en dat doet Channel 4, de Engelse Channel 4... dat, dat eigenlijk niet te zien is in Nederland... maar uh, door mijn vak gelukkig wel. Die maken heel veel programma's eigenlijk... Uh, waarin je de mensen thuis zo neerzet en zo laat zien... Um, op de manier zoals Valeria dat eigenlijk ook doet. Uh, ik denk dat je dat met, met mensen en bewoners van Amsterdam ook kan gaan doen. Eigenlijk een soort human interest met mensen... wat niet duur is om te maken. En of dat nou voor jong of voor oud is... ik denk als je dat bij mensen thuis hele mooie programma's gaat maken... Eh, vrij eenvoudig, niet... Maar we hadden toch bijvoorbeeld vroeger... Uh, spreekt de, het oude mens zaal over de vloer. Ik zaal ja. die ging met de camera bij mensen thuis ja. kijken. En, en het was ook niet meer en ook niet minder, maar het was wel hartstikke ja. leuk. Nou, en ik denk dat soms je dus niet te ingewikkeld moet doen... om een heel mooi televisieprogramma te maken. En dat hoeft ook niet te uitgebreid te zijn. Uh, zoals, zoals dit programma met Valerio. Dat is door twee mensen gemaakt. Dat was een cameraman en Valerio. Cameraman mocht een hotel in de buurt opzoeken... als Valerio bleef slapen daar. is niet duur. Het is keihard werken. Het is echt, echt, echt respect voor de twee die dat toen gemaakt hebben. Um, maar dat kan in Amsterdam ook. Gewoon, en dan ga je niet hetzelfde doen... maar de interesse in de gewone bewoner van Amsterdam... en die op een serieuze... Leuke manier en met humor neerzet. Ik denk dat dat fantastische TV oplevert. De afgelopen maanden heb je voor BNN gewerkt. En ook met die missie. Van, er moesten nieuwe programma's komen, er moest een nieuw elan komen. Want eigenlijk kreeg iedereen een beetje het idee dat BNN een oude zender was geworden. En dat heeft niet alleen met de leeftijd van presentatoren te maken. Uh, wat heb je daar in de week gelegd? Want je nou, gaat er nu dat, eigenlijk dat, weer weg. Ja, dus ik, ik, ben op dit moment, ik zit er nog drie weken voordat ik uh, daar weg ga. En ik ben nog met, nog met vijf nieuwe formats bezig die ik nog probeer af te ronden of in ieder geval over te dragen dat die doorgaan. Uh, er komt als het goed is, in ieder geval het is al, het is al uh, wel goedgekeurd door de netmanager, er komt er volgend jaar een programma waarin we zeven weken lang een uh, eindexamenklas van de middelbare school willen volgen. En dat niet met een gewone camera. Maar uh, met 60 camera's zullen we dat gaan volgen. Zestig. Ja, dat is bizar veel. En dat zijn, dat zijn mooie camera's en dat zijn ook uh, mini-camera's. Dus die je aan de studenten of aan nee, de leerlingen nee, zelf nee, heeft. Nee, die of? komen overal te hangen. Dat, dat is een Channel 4 uh, format ook geweest, wat wij aan het uitwerken zijn geweest. Heb, hebben jullie het contractueel goed afgetemd? Ja, nee, maar dat, wat, wat het mooie daarvan is, is uh, nou, we, zijn, we zijn nog in de research naar school. Uh, dus de, de directeur van deze school in Engeland is echt een held geworden in Engeland. Uh, zo ook de leerlingen. Wat je doet is. Je spreekt van tevoren niet alleen met de leerlingen af... dat het gedekt is, maar ook met de ouders. Dus het is een enorme klus van tevoren om ook al, alles getekend te Ondanks krijgen. Dan krijg je die fysieke ja. huistoestanden. Ja, nee, je. en dat, dat wil je helemaal niet. En uh, Er komt ook geen prestator op in principe. Het gaat echt om de, de leraar, de directeur en, en de leerlingen. En die volg je dus ook tijdens de lessen. Uh, en na afloop hebben ze ook nog het recht dat als ze denken van... Hey, het is niet zoals wij wilden dat ze uh, beelden eruit mogen halen... of personages kunnen schrappen. Dus dat is een risico, maar ik denk dat BNN daarmee wel gaat laten zien dat ze echt oprecht geïnteresseerd zijn in de jongere doelgroep. Uh, dus dat is één voorbeeld. Dit, dit uh, past niet in het budget van AT5. Nee, dit past zeker niet in het budget met die van AT5. Camera's. Nee, zeker niet. Maar ik vind dat het budget wat BNN heeft en wat zij krijgen... omdat ze die leden hebben, en die leden zijn jongeren... dat je daar ook voor die doelgroep, en het liefst ook met die doelgroep... Ja. tv moet gaan maken. Laten we over een jaarje weer met elkaar gaan praten. En kijken hoe het gaat met AT5. Ik wens je heel veel succes op de lokale zender. En ik wens je ook heel veel plezier vanavond bij Eddie Vedder. Zeker. En daar ben ik wel een ik beetje jaloers op. Ik ga lekker rennen. Dit was de laatste aflevering van de Cultuurzomer. Vol blijdschap kan ik u melden dat of de maandag 13 augustus weer is. Om 7 uur op Radio 1, een uur lang. Radio 1 Sportzomer, die gaat nu verder met Robert Meder en Herman van der Zand. Goedenavond. is een hartstikke slechte benen. Hier komt de gouden medaille waar Nederland zo heel hard op wacht. Hier komt de Olympische titel van Maarten van der Weijden. <tie> Morgenavond vanaf 10 uur de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De Radio 1 Sportzomer is erbij. Live vanuit de studio in Londen. Tot en met 12 augustus de Olympische Spelen bij de Radio 1 Sportzomer. De mix van nieuws en sport. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.